Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland heeft de Oekraïnse havenstad Odessa gebombardeerd. Dat is opmerkelijk. Oekraïne en Rusland sloten gisteren een overeenkomst... om de export van Oekraïns graan over de Zwarte Zee weer toe te staan. Dat graan zou verscheept moeten worden via Odessa... en dus staan de afspraken door die aanval direct onder druk. Dat zegt correspondent Geert koerkamp Ja, Odessa is in feite de belangrijkste uh, nog functionerende haven van Oekraïne. Dus uh, dat is cruciaal voor het uit. Van, van dat akkoord dat is getekend. De Oekraïners zeggen dat wat er nu gebeurt is dat dat een klap is in het gezicht... ...van de Verenigde Naties, want uh, de Verenigde Naties waren ook betrokken... ...bij de ondertekening van het akkoord en ook van de Turkse president Erdogan. Rusland heeft nog niet gereageerd op de aanval. Criminelen konden uit beeld van justitie blijven door hulp van corrupte ambtenaren. Dat zegt het parool. De ambtenaren kloonden bestaande paspoorten en deden daar een foto op van de criminelen... Hoeveel ambtenaren eraan meededen is niet duidelijk. Er is inmiddels één iemand veroordeeld. En het wereldrecord off-road Everesting is verbroken. Everesting is een speciale discipline onder fietsers en hardlopers... waarbij het gaat om de hoogtemeters. Minimaal 8.848 moet je er klimmen. Dat is dus de hoogte van de Mount Everest. Vlaming Ben deed dat zelfs drie keer en dat off-road. Hij zat voor een goed doel 127 uur op de mountainbike... en reed daarin volgens de VRT 909 Kilometer en klom 26.587 hoogtemeters. Het is volop vakantietijd en door de chaos op verschillende luchthavens... gaan steeds meer mensen liever op autovakantie. Maar als je een elektrische hebt en je wil naar Frankrijk... dan kan het nog wel eens goed lastig worden om een laadpaal te vinden. Dat zag correspondent Frank Renaud. Hij nam een kijkje langs de route du Soleil. Nou, vanaf Nederland naar België gaat het allemaal goed... Maar uh, daarna uh, Frankrijk, nou geen enkele pompstation had gewoon de laadpaal. Dat is gewoon niet normaal. Ja, ze lopen heel erg achter. Nou, onze app gaf keurig aan dat wij op uh, de ringweg uh, Parijs konden laden. En wij kwamen eraan en uh, die deed het niet. Vooral in de vakantiegebieden Bourgogne en Auvergne zijn er maar heel weinig laadpalen. Frankrijk heeft al aangegeven het netwerk snel te willen uitbreiden. Het weer nog. Vandaag af en toe wat stapelwolken, maar wel droog en veel zon. Het wordt maximaal een graad of 22 in het noorden. En in Zuid-Limburg, daar kan het wel 27 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er liep een koe op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam, bij Apkoude. De rijbaan is weer vrijgegeven, maar er staat nog 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Verder heb je in onze regio nog vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Bij knooppunt Nest staat 5 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een z zomerhit. Is de zomer van ZFM met nu Zandvoort op zaterdag. De club is the best place to find the lovers so the bar is where I go. Me en my friends at the doen fast and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just Me and Trust me, I'll give it a chance. Now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 Lekker begin weer van Zandvoort op zaterdag. Jode, het Ed Sheeran en Shape of You. Het is even na twee uur een zonnig Zandvoort. Goedemiddag allemaal. En wij zijn er ook weer in de studio. En Albert-Jan ook een goede middag. Maar we hebben ook nog een... Uh, ja, we zullen maar even noemen gasten. Uh, een gast... Ik durf het bijna niet te zeggen. Een stagiaire. Hallo Benno. Benno. Benno. Albert Jan en Rob, een hele goede middag. Hey, hele goede middag. Fijn je weer op de radio te horen, Benno. Nou, dat vind ik zelf ook. En, um, nou, en ik heb uh, nou, hoop verwachtingen... dat we er een gezellige middag van gaan maken. Kijk, dat gaan we zeker doen. Uh, ja, je, vanwaar je, je aanwezigheid? Wat gezellig. Nou, ik heb gehoord dat jij gaat emigreren. Dus, ja, uh, ja. <laughs> dus ja, ja, ze spreken dan, daar wel een andere taal. Ja, ja, ja. ja het, uh, ik hoor je net ook niet verstaan. Maar goed. <laughs> uh, uh, dus uh, ja, dan moet iemand anders komen. En misschien ja. word ik dat dan wel. Nou. <laughs>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 op de radio. Hè? Je bent nooit weg geweest eigenlijk, nog? Nee, nee, inderdaad. We hebben eerst programma's gemaakt in de Watertoren. Toen ben ik autosportverslaggever geworden. De eerste van ZFM. En ik heb nog wekelijks een programma met New Age muziek en Peaceful Radio. Elke zondagavond van 8 tot 10. Kijk...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 Verder hebben we natuurlijk een aantal artikels uit uh, uh, voor, uh, Zandvoort uh, voor u. Waaronder natuurlijk uh, de parkeerchaos en uh, hoe de wethouder Martijn Hendricks daarop gereageerd heeft. Onze collega's van uh, NHTV uh, waren in Zandvoort en uh, vroegen hem uh, wat hij er daarvan uh, vond. Dat... Heb je ook nog nieuws trouwens over de dolfijnklimster? Uh, nee, want we hebben straks het interview om tien over half drie van Ernst Brokmeijer. Die mag dat dan gaan uitleggen.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 Uh, van 40,7 kilometer. De kanonnen komen pas uh, na 5 of vanaf, uh, nou ja, zou zeggen, 5 voor 5 uh, in actie. Met Zira uh, Thomas. En om uh, 2 minuten voor 5 ...Pogacar En om 5 uur natuurlijk de gele truidrager Jonas Vingaard. En om 12 minuten over 4 start de uh, best geclasseerde Nederlander. In de persoon van Bouke Mollema. Nou, morgen is de optocht naar Parijs. Dus dan kan je gerustig achterover gaan zitten en uh, de zaak gaan bekijken. Want daar uh, drinken ze wel onderweg.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 We kunnen het zeker een uh, dance uh, noemen. Deze van Michael Brown. En Close to Perfection. Zo ik het nieuws in het kort. Maar we hebben nog uh, een uh, leuke somersplaat voor je. Oh. Dit is ZFM -Zandvoort. Mm -hmm. Zandvoort. Zandvoort. En die is van uh, The Beach Boys. De Beast Boys komen geregeld langs op de Zandvoorts Radio. En met name natuurlijk op een, op een zonnige zaterdagmiddag zoals vandaag hier ze met inderdaad de California Girls. Het is kwart over twee geweest. albert jou zitten klaar voor het nieuws in het kort. De gemeente Zandvoort denkt niet dat de parkeerchaos afgelopen dinsdag in de Badplaats een direct gevolg was van het veranderde parkeerbeleid.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 She's she livin' the life just like a movie.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 Een kleine drie maanden geleden draaiden wij deze plaat al de Salvoodse radio. En nu in het je hoorde de signaal van Son Milieu. En met die hitte uh, is het uh, inmiddels alweer half drie geworden. Nou, uh, Benno, ik ja. ben heel benieuwd of het uh, nog een beetje mooier gaat worden dan uh, dat het nu al is.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 Je hoort het naar van Cool de Gang en Joanna.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 Nou ja, volgens mij waar de media natuurlijk vol van heeft gestaan... Uh, is natuurlijk de, de twee uh, dolfijnen die uh, afgelopen dinsdag voor de kust uh, dobberden. Ja. Echt iets unieks wat wij eigenlijk ook nooit, uh, nooit meemaken. Um, ja, en daarnaast uh, heel veel, uh, wat ik maar noem, kleinleten...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 Uh, ...na hun werk nog rond een uur of vijf, zes instroomde. En want onze boten zijn uh -huh. rond een uur of tien, half elf uh, op het water geweest... ...omdat, uh, ja, omdat de zee gewoon uh, vol stond nog met mensen. Ja, ja. Hey, en, en het was bekend dat het zo warm ging worden. Uh, ja. Wat voor voorbereidingen heb je kunnen treffen?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 Goed zwemmen. Ga niet verder dan je knieën. Um, en, en eigenlijk aan het eind um, hou je aan die paar basisregels. Zodat we uiteindelijk allemaal een leuke dag hebben. En iedereen is avonds uh, uh, moe maar voldaan weer naar huis kan. Helemaal goed Ernst. Dank je wel voor dit gesprek. En uh, nou, heel veel uh, sterkte voor uh, de komende week. Want dan wordt het weer warm. Ja, nou helemaal goed. Uh, Dank je wel. Nou, mooie uitleg van uh, Ernst Brogmeijer van de Zandvoortse Racing Brigade. Over afgelopen dinsdag uh, Benno.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 Probeer het wel, maar het is hopeloos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 Zingen van Jaap Reesma doet het goed bij onze zuiderburen. Je de code rood op de zaterdag. Nogmaals welkom dat je erbij bent. CFM tot aan vijf uur met dit programma. En vandaag als, als stagiair hebben wij ja, ja. Ben L. Veugen...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 Um, ja, dat stond ook nog bij een lifeguard. staat officieel in het persbericht. Maar het lijkt me een beetje raar als iedereen naar de reddingsbrigade uh, loopt. Van, uh, kun je me even in de gaten houden? Dan krijgen ze het nog drukker. <laughs> <laughs> ja. Ongelooflijk. Nee, ja, nee, dus nee helemaal duidelijk. Iemand moet een uh, oogje in het zeil houden als je het uh, water in gaat. Zo is dat. Heel verstandig. Hmm. En uh, die dag is dus uh, wanneer? Aankomende maandag 25 juli. Maandag 25 juli, Er ja. wordt er uh, extra aandacht aan uh, gevraagd.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 With your business in streets, talking out loud. Say your father, this and that. Oh, my cheek spent I swear, she must believe it's all hand and Hey, boy, you better bring the cheek around. To the south truth, the dirty low down.